6 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Goedenavond. Veruit de meeste gemeenten willen strengere vuurwerkregels. Nieuwe natuurwet moet einde maken aan vandalisme en het dumpen van afval. En Jan Blokhuizen en Irene Wust pakken goud op EK Allround. Het weer vanavond droog, maar in de nacht volgt er een beetje regen... en de temperatuur daalt naar 3 tot 0 graden. Morgen af en toe zon, maar ook een bui. Het wordt dan 7 tot 9 graden. Meer dan 80 van de Nederlandse gemeenten... is voor het aanpassen van de regels rond vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS... onder bijna de helft van alle gemeenten. Een verbod op vuurwerk gaat de meeste te ver. Maar er moet wel iets veranderen. Henrik Willemhofs, wat willen ze dan veranderen? Nou, we hebben 400 gemeenten vragenlijst gestuurd... en 193 gemeenten hebben geantwoord. dus een ja, groot deel daarvan. En 54 wil bijvoorbeeld een Europees verbod op zwaar vuurwerk... 46% wil zwaardere straffen voor de verkoop en het bezit van illegaal vuurwerk. En veel gemeenten willen ook iets doen aan de traditie van vuurwerk afsteken. Ze willen dat de regels worden veranderd. Luisterbaar naar bijvoorbeeld burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Die spreekt namens de vier grote steden.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 Ja, en dat gebeurde dan bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholen of bejaardentehuizen. Dat was op veel plekken ook een succes. Een derde van de gemeenten vindt dat ook een goed idee. Blijkt het onze rondgang. Maar dat kan alleen als er een gevaar dreigt voor de openbare orde. Het is dus een zwaar middel. En daarom willen gemeenten eigenlijk meer te zeggen krijgen over het vuurwerk. Ze willen zoals Abu Talep al zelf bepalen en wanneer het verkocht en afgestoken mag worden. En ook het organiseren van zo'n grote vuurwerkshow door een professioneel bedrijf. Dat vindt 18% een goed idee. En bijvoorbeeld vinden ze dat ook in de gemeente Hezen en Leende, burgemeester Hoefnagels. Mijn voorstel zou ook zijn, maak uh, per gemeente of per kern of per wijk één gezamenlijk mooi groot vuurwerk. Dan geef je ook de inwoners de gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen... op een centrale plek in de wijk of in het dorp. Uh, en je voorkomt een heleboel overlast, maar vooral ook een heleboel leed. Ja, Hezen en Leende in Noord-Brabant is dat. Ja, tot nu toe wilde Den Haag niks veranderen aan de vuurwerktraditie. Blijft dat ook zo? Nou, Je ziet toch wel dat die discussie een klein beetje aan het uh, kantelen is. Ik denk dat uh, vorig, volgend jaar oud en nieuwer, toch wat anders uit zal zien. Meer van die vuurwerkvrije zones. Uh, gemeenten die meer mogen bepalen wat ze wel en wat ze niet willen. Want minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... die zegt naar aanleiding van onze rondgang... dat hij begrip heeft voor de zorgen van de gemeente. En hij gaat ook met ze in gesprek. Dat we met elkaar veel meer maatregelen zouden moeten nemen die de ellende voorkomt. Dus dat betekent preventie, gemeenten mogelijkheden geven... om het vuurwerk op bepaalde locaties in hun gemeente te verbieden. Meer informatie op nos.nl over dit onderwerp. Dank je wel, Hendrik Willemhoffs. Er moet een wet komen die de bescherming regelt van de natuur, planten en wilde dieren in Nederland. Zo'n 50 natuur- en milieuorganisaties vinden dat de overheid actiever moet worden... in het aanpakken van vandalisme en het illegaal dumpen van onder meer chemisch afval. Paul Smulders van Natuurmonumenten, u spreekt namens die 50 clubs. Goedenavond. Goedenavond. Morgen presenteert u een plan voor een nieuwe natuurwet. Nou, wat kan er beter? Wat kan er beter? Nou, uh, behoorlijk wat, aangezien het niet zo heel erg goed gaat met de natuur in Nederland. Waar wereldwijd nog 70% van de oorspronkelijke natuur bestaat in Europa, is dat 50%, is dat in Nederland nog maar 15%. En je ziet juist dat veel kwetsbare soorten, dat die ook nog eens afnemen. Dus er kan wel wat beter. En een van de dingen waar wij voor pleiten is dat niet alleen soorten beschermd moeten worden door middel van uh, verboden. Dat je zegt van uh, je mag bijvoorbeeld geen bos uit de natuur halen. Dat redelijk logisch lijkt, want die zijn niet meer zoveel. Maar dat je ook zegt, nee, je moet het leefgebied van zo'n DAS extra, uh, extra aantrekkelijk gaan maken voor die beesten, zodat er weer wat meer komen. Ja, en dus wilt u actie van de overheid? Ja, uiteraard. Want uh, nou ja, de overheid heeft een aantal taken. En een daarvan uh, is, is wetten maken. En de overheid heeft zelf gezegd, staat in het regeerakkoord, dat er een nieuwe natuurwet komt. Dus daar, uh, dat is de reden dat we als groene organisaties. Uh, hebben gezegd, nou laten we dan samen een soort van blauwdruk maken... van hoe zo'n wet eruit zou moeten zien... als een soort van gesten naar het kabinet en naar de Tweede Kamer... Um, om mee aan de slag te gaan. Ja, en dan zegt u, we moeten ook vooral regelen wat niet verboden is... maar juist wat wel mag. Maar het lijkt me dat controle een essentieel punt is. Wat, wat, wat stelt u daarin voor? Uh, dat is een heel goed punt. Want uh, dat is wel een punt waar we heel erg zorgen mee maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, het, de dumpingen van drugsafval in het buitengebied... dat is de afgelopen jaren, vooral in Zuid-Nederland, ontzettend toegenomen. Ja, dit weekend weer in Venlo, Lelystad, chemisch afval gedumpt? Absoluut, absoluut. En op dit moment zijn natuurorganisaties, bijvoorbeeld clubs als natuurmonumenten... zelf verantwoordelijk voor het opruimen daarvan. Nou, dat loopt vaak in de tienduizenden euro's. Ja, maar kan zo'n wet dat dan tegenhouden? Ja, zo'n wet kan in ieder geval regelen um, dat bijvoorbeeld een basisbescherming komt... voor alle dieren en planten in zo'n natuurwet... Um, zodat het makkelijker wordt om de daders te pakken. Nou, dat moet je dan ook via het strafrecht regelen. Maar er is het grootste probleem moment is dat de pakkans gewoon heel erg klein is. En die Omdat... wil te vergroten door controles die dan in de wet worden geregeld? Precies. Kijk, want de politie heeft zich teruggetrokken uit het buitengebied... Uh, en wij willen daar wel een serieus gesprek over aan met de overheid. Uh, en de, eigenlijk zou de overheid zelf moeten zeggen... nee, wij zetten in de wet dat wij verplicht zijn... om toezicht en handhaving in het buitengebied te garanderen. De bal ligt dus eigenlijk nu bij Politiek Den Haag. Paul Smulders van Natuurmonumenten namens die 50 clubs. Dank voor de toelichting. Het NOS-journaal. René van Brakel.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 Er zijn zorgen bij sportkoepel NOC-NSF over de veiligheid in Sochi. In aanloop naar de winterspelen die over drie weken beginnen... worden steeds meer terreurverdachten opgepakt die gelinkt worden met de Caucasus. Vandaag wordt bekend dat er vijf mensen zijn opgepakt van een verboden organisatie. Directeur van NOC-NSF Gerard Dieders is net terug uit Sochi... en zag daar dat alle veiligheidsmaatregelen die genomen kunnen worden... ook worden genomen, maar toch is hij ongerust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 Volgens correspondent David-Jan Godfra is de kans groter dat er een aanslag wordt gepleegd buiten Sochi dan bij de winterspelen zelf, omdat de veiligheidsmaatregelen zo groot zijn. Vanaf uh, vorige week een soort van staat van beleg. Uh, er zijn tienduizenden politiemensen op de been, mensen van de veiligheidsdiensten en ook het leger is ingeschakeld. Er waren patrouilleboten op uh, de Zwarte Zee, waar Sochi aan ligt. En er staat luchtafweer in de bergen. En ja, als, uh, heb je zo'n beetje toestemming nodig in, in Sochi zelf om met je auto te, te mogen rijden. In vliegtuigen mag je geen druppel vloeistoffen uh, meenemen, zelfs geen nagellak. Dus ja, Rusland doet er alles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 De overgang naar IBAN had voor bedrijven in Nederland... een stuk makkelijker gekund als om uitstel was gevraagd. Dan hadden Nederlandse banken nog twee jaar langer... automatisch de rekeningnummers mogen omzetten. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... die niet weet waarom Nederland geen extra uitstel heeft aangevraagd. Door IBAN worden de rekeningnummers een heel stuk langer... en moeten bedrijven hun betaalsystemen en software aanpassen. Duizenden Israëliërs hebben bij het parlement in Jeruzalem... afscheid genomen van de Israëlische oud-premier Ariel Sharon. Die overleed vrijdag op 85-jarige leeftijd. en lag de afgelopen acht jaar in coma na een hersenbloeding. Morgen wordt Sharon begraven. Correspondent Anki Rechers.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 Er staan nu al, ook al duizenden mensen buiten de hekken van de boerderij... die allemaal proberen toch een glimps op te vangen. Nederland wordt morgen bij de herdenking... vertegenwoordigd door oud-premier Wim Kok. De partner van de Franse president Hollande is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Franse media is zij overstuurd door alle berichten... over een affaire van haar man. Een woordvoerder van de president zegt dat ze vooral moet rusten. Afgelopen week kwam een roddelblad met een fotoreportage. Hollande zou de nacht hebben doorgebracht met een Franse actrice. De astronauten in het ruimtestation ISS vieren na drie weken alsnog kerstmis. Een sonde die drie dagen geleden werd gelanceerd kwam vanmiddag aan bij het ruimtestation. Aan boord zijn onder meer de kerstcadeautjes van de familie en een nieuwe voorraad voedsel. En materiaal voor experimenten. Een paar daarvan zijn voor NASA bedacht door kinderen. Er zijn 23 different schools die participating in science experiments as part of this, which across all those different schools, encompasses about 9000 students that have eigenlijk designed real science experiments that are being flown up there for the crew to take part in. Het ruimteveer had eigenlijk begin december moeten vertrekken, maar de lancering werd verschillende keren uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. In Hamer is Jan Blokhuizen, Europees kampioen allround geworden. In de afsluitende 10 kilometer versloeg Blokhuizen in een rechtstreeks duel Koen Verweij. Die net te veel tijd verloor om de leidende positie in het klassement te behouden. Ja, het was nog wel een mooie strijd. Uh, goed met Jan Verveen, gewoon uh, met mijn coach en een, uh, tactiek uh, bedacht. En uh, nou, dat werkte gewoon heel goed. En uh, super gaaf om uh, ja, voor de eerste acht keer in mijn carrière een uh, grote titel te winnen. Dus uh, heel erg blij mee. Koen Verweij werd tweede en de Noor Harvard Bukko pakte de bronzenmedaille. Bij de vrouwen ging de Europese allroundtitel naar Irene Wust. Ze won de eerste drie afstanden en op de afsluitende vijf kilometer werd ze derde. En hoefde ze zich niet meer heel veel in te spannen. Dat zegt dat ik inderdaad heel goed in vorm ben en dat ik me goed voel. Ja, dat na zo'n uh, spannend uh, OKT, wat ook best wel slopende was. Dus uh, ja, ik, uh, ik krijg hier heel veel vertrouwen van... en ik ga zeker met een heel lekker gevoel nou naar Sochi. En het zilver ging naar Yvonne Nauta. De Tsjechische Martina Sablikova won het brons. In Gieten is Lars van der Haar Nederlands kampioen veldrijder geworden. Hij kwam met enige voorsprong alleen over de finish... Corne van Kessel eindigde als tweede, Thijs van Amerongen weer derde. Van der Haar werd vorig jaar voor het eerst kampioen bij de profs. Maar echt makkelijk ging zijn titelprologatie vandaag niet. Het was zeker niet makkelijk om weg te komen, maar uh, ja, het was wel makkelijk ook om alleen te fietsen. Er was weinig wind, weinig last van de wind. Dus je, je kon hier best wel goed alleen rijden, gelukkig. Bij de vrouwen won Marianne Vos haar vierde titel op rij. Sophie de Boer werd tweede en Sabrina Stultjens derde. Vos won gisteren ook al op de mountainbike de strandrace Egmond-Pier Egmond. -Pier Egmond. Een lekker weekend dus voor Vos. Ja, ja, heel divers. Maar aan de andere kant heel veel zand. Gisteren natuurlijk op het strand en, uh, en hier ook. Dus wat dat betreft was het helemaal nog niet zo'n uh, zo slechte warming-up. Gisteren in Egmond, Pierre Egmond. Maar ja, het is een mooi weekend geweest. En golfer Joost Luiten is bij de Volvo Golf Champions in Durban op een gedeelde derde plaats geëindigd. De Nederlander was in een spannende slotfase, nog dicht bij een overwinning. Maar hij kwam uiteindelijk twee slagen tekort op de winnaar Louis Oosthuizen uit Zuid-Afrika. Maar dan nog even het belangrijkste nieuws van dit uitgebreide NOS-journaal. Veel gemeenten willen strengere vuurwerkregels... al gaat een verbod een stap te ver. Natuurorganisaties pleiten voor een nieuwe wet... die einde moet maken aan vandalisme en afvaldumping. En duizenden Israëliërs nemen in Jeruzalem... afscheid van oud-premier Ariel Sharon. Straks, hier op 1, de EO met Dit is de Dag.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 Hoe kunnen we met z'n allen wat minder zwaar leven? Arie Boomsma hier aan tafel heeft een van de sleutels. We moeten troost bieden aan elkaar. Troost en inspiratie vind je bijvoorbeeld ook in muziek. Zeker als die live gespeeld wordt door Lilian Vierra. Arie Boomsma, tv-presentator, schrijver. Jij schreef voor de maand van de spiritualiteit het essay Troost. Kun jij eens kort omschrijven wat troost voor jou betekent? Ja, zeker. Dat is het verlichten of het, uh, het verzachten van de pijn en verdriet. En is dat vandaag nog gebeurd bij jou op een of andere manier? Nou, toen ik hier binnen kwam wandelen. En... <laughs> nee, nou, nee, vandaag uh, nou misschien ook wel. En dan, dan realiseer ik me dat waarschijnlijk pas morgen. Of het zonnetje buiten misschien. Kan ja, dat, dat, kan dat zoiets zijn? Dat kan zeker troost bieden. Natuur en, en, en zon. En de schoonheid tegenover somberte natuurlijk ook. Ja. Okay. Straks praten we nog uitgebreid uh, over door. Religiewetenschapper Ernst van den Hemel zit ook aan tafel. Tegen de klok van zeven uur geef jij een bespiegeling... over de omstreden Franse komiek Jeudonnet... en uh, vermeende antisemitische uitingen deze week. Vind je het maar wat Ari zegt over troost? Het kan ook een zonnetje zijn buiten? Ja, ik denk het wel, absoluut. Ja. Ik ben euh, zelf een, een religiewetenschapper die niet per se van religieuze huizen komt zelf. En wat, een van de dingen die mij interesseert is hoe kunst en religie... en ook onverwachte zaken troost kunnen bieden. In plaats van het cliché voor een wetenschapper god? Ja, of het, of het cliché van een soort van uh, gezapige uh, een, uh, vorm van troost... die eigenlijk alleen te vinden is in de gebaande paden, ja. Ook aan tafel gastcommentator, schrijfster en journalist Fleur Jurgens. Hartelijk welkom ook voor Lilian Viera. Komende week presenteer jij je eerste soloalbum. En vandaag zie je live voor ons. Elke zondag blikken we met onze gasten vooruit op de nieuwsweek die eraan komt. Arie Boomsma, als jij in jouw glazen nieuwsbol kijkt... wat komt eraan deze week qua nou, nieuws? Het begint nog niet deze week natuurlijk, maar die winterspelen. Ik vind het nieuws daaromheen steeds interessanter worden. Waarom steeds interessanter? Nou, dat je nu weer eurocommissaris... Uh, Kroes uh, vanmorgen hoorde zeggen dat Nederland gewoon een van de zwaarste delegaties die kant op stuurt. Terwijl we elke keer uh, roepen, jongens, maar we hebben heel veel moeite met het homobeleid daar. Dat lijkt tegenstrijdig. En, en politici zeggen dan steeds, ja, maar we moeten de dialoog gaande houden. En ik vraag me steeds af wat ze daar eigenlijk mee bedoelen en hoe die dan wordt ingevuld. Dan heb je die terreurdreiging dat er vandaag weer mensen werden opgepakt. Dus er gebeurt zoveel om die spelen. Dat wordt fascinerend de komende tijd. <lacht> Ja, dat volgen. Zometeen praten we er ook over met commentator Fleur Jurgens. Fleur, zijn er nog andere dingen waar, jij, waar we de komende week misschien veel over gaan horen? Volgens jou? Ja, uh, aan het eind van de week uh, wordt dat rapport uh, bekendgemaakt... over de gasboringen in Groningen. In hoeverre die nou wel of niet door moeten gaan. Hm. Uh, omdat daar allerlei uh, aardverschuivingen, aardvers verzakkingen zijn geweest. Onverkoopbare huizen. ja. Uh, en, uh, maar ja, ik hoop dat het een, uh, een positief uh, rapport zal zijn. Want uh, het gaat wel om 11,9 miljard euro uh, voor de staatskas. Ja. En dat lijkt me toch wel uh, heel nuttig. Uh, en ook gezien het feit dat er uh, toch nog steeds uh, enorme plannen zijn... om dure windmolens uh, voor in de Noordzee te te zetten, nog meer. En uh, nou, dan is die begroting misschien ook uh, gesloten. Ja, gasboringen, Sochi, ernst. Gebeurt er ook nog iets leuks deze week? <laughs> nou ja, ik, de, waar ik naar uitkijk... is een, is een opening van een, een, een duo-tentoonstelling. In het Haagse Historisch Museum komt een, een tentoonstelling... over spotten met de politiek. Waarin een, een overzicht van politieke spotprenten... en een politiek provocatieve humor gegeven wordt. Ja. En daar zit ook een tentoonstelling bij die in het, de, de gevangenenpoort, het Museum de Gevangenepoort zit. En dat gaat over verboden humor. En ah. daar, daar kijk ik erg naar uit, omdat eh, nee, goed, het lijkt wel af en toe alsof we eh, leren om moeten gaan telkens weer met, met eh, grove humor. Maar van de geschiedenis kan je ook wat leren daarin. Nu ook heel veel van het nieuws, die Franse comiek, Dieudonné. Daar gaan we het zo meteen nog met jou over hebben. Ik zeg het maar. Het is tijd voor het dagelijkse commentaar op het nieuws van vandaag. Fleur Jurgens, dat kan bijna niet anders dan de commotie rond Sochi zijn. Ja, He, vandaag weer die discussies tussen die VVD-kanonnen uh, Mark Rutte en uh, Nelly Kroes. Ja, ja, het is inderdaad uh, wat Ariel zei, denk ik, uh, fascinerend. Ja, uh, laten we even luisteren naar een klein, klein fragmentje van die, ja, hoe zullen we het noemen? fitti ruzie De winterspelen in Sochi. Nederland zal daar op het allerhoogste niveau vertegenwoordigd zijn... met de koning, de koningin, premier Rutte en minister Schippers. Een zwaardere delegatie dan we op het ogenblik vast kunnen stellen... is er niet. Het kan ook een uh, onsje minder. Toch meen ik dat deze afweging de juiste is. Omdat uiteindelijk wat je wilt is het gesprek voeren. Of je vindt dat er iets moet veranderen... en dan vind ik niet dat je daarheen zou moeten gaan. Ga je er niet mee heen? Ja, dan sta je met schone handen langs de zijlijn. Wie heeft er gelijk volgens jou, Rutte of Kroes? Nou, ik denk toch wel Rutte. Want uh, ja, ik, ik denk dat ze gewoon uh, wel met z'n allen daarheen moeten gaan. Uh, want sport is geen politiek. En ik denk dat, uh, de, dat het inderdaad veel nuttiger is... om uh, gewoon de bestaande relaties uh, te koesteren en uh, vol te houden. En dan een gesprek over die mensenrechten schendingen uh, te voeren. Uh, in plaats van eerst het vingertje te, te heffen... en gelijk te roepen dat je het er ergens niet mee eens bent. Of nou ja, in dit geval met inderdaad... Een uh, grote schending van de mensenrechten. Want die gaat veel verder dan alleen maar die homorechten, natuurlijk. Maar vind in je niet dat ze ook best wel met iets meer, dat dan bijvoorbeeld. als onze koning al gaat. en onze ja. minister van Sport. dat ja. we zouden kunnen zeggen. nou dan de premier even niet. Nou, kijk, voor, vorig jaar is er nog uitgebreid. Het, uh, de 400-jarige uh, relatie tussen Rusland-Nederland uh, gevierd. Ook al en ja, daar zijn. Ik bedoel, had het dan, als je al een statement wil maken... had het dan dan gedaan... Uh, dat was, denk ik, de uitgele dat was het moment geweest. En bovendien vraag ik me ook af... moet je dit statement eigenlijk wel maken? Ah, het, is, het is niet eens zozeer van gaan ze er wel heen. Het lijkt bijna alsof, alsof ze het willen steunen. Want ze gaan met vier grote kopstukken. Ja, dat, dat, uh... Alsof ze zeggen, Rusland, lekker bezig. Nou, ik, ik denk ook wel... kijk, als de koning alleen was gegaan... was het misschien ook wel genoeg geweest. Maar aan de andere kant, als je dus bedenkt... dat vorig jaar uh, die handelsbetrekkingen... nog uitgebreid gevierd zijn... zou het toch ook hypocratie zijn als Rutte, nu ineens zou zeggen... nee, ik ga niet, want ik ben tegen die, uh, die homo-wetgeving. Het ja. is alleen wel dat hij Weet de laatste je... keer... dat hij daar was natuurlijk wel heeft geprobeerd met Poetin te praten... Ja. en toen erover begon en dat Poetin dan eigenlijk alleen maar hoeft te zeggen... u woont in een land waar een pedofiele vereniging uh, uh, legaal is. <laughs> einde gesprek. Ja. Ja. Dus ik ben zo benieuwd wat die dialo dialoog behelst. Wat, wat, ja. Hoe gaan ze die voeren en... Een, hebben wij eigenlijk wel de kracht? Hè? Zijn wij als Nederlanders dat wel sowieso. sterk genoeg om dat te doen? Daar eigenlijk? heb ik zeer mijn twijfels bij. Die Poetin gaat toch heus niet zijn wetgeving aanpassen... omdat Nederland uh, daartegen is? Dat, dat geloof ze, ik sowieso ze dat doen, niet. Hoe doen, die dialoog? Wat moeten ze zeggen daar, met z'n vieren? Nou, ja, ik, ik denk dat je sowieso uh, het beter kunt scheiden... die, die sport uh, en, en de politiek. Volgens mij is dat... Ja, in ik bedoel, dus, uh, we zijn iets, ook naar China zeggen? gegaan. In, uh, in, uh, ja, er is natuurlijk, dit, dit is natuurlijk al veel vaker in de geschiedenis voorgekomen dat Olympische Spelen werden georganiseerd in een. Land met een regime waar je, het niet eens, waar je het niet mee eens mocht zijn of maar zeg mocht je dan, zijn. Ga dan maar gewoon heen met z'n vieren, geniet van de wedstrijden en praat er ook verder niet over, niet over nou, hogerrechten. Nou, misschien moet je het inderdaad helemaal niet doen op maar, dat moment, maar op een ander moment. Wat ik dan niet begrijp is, als sport en politiek gescheiden moeten zijn, waarom dan alle politieke kopstukken wel op moeten komen daar? En dan, dan zou ik zeggen, nou laten we het dan alleen maar een sportding houden. Ja. Want Rutte zegt wel, tegelijkertijd is het belangrijk voor... Ja, dialoog en handelsbetrekkingen. Dat, dat is ook het politiseren van sport. Overigens, vanwege diezelfde gasvoorraad... Hè, die dus nu voor het grootste deel uit Rusland komt. Dus ja. wat dat betreft hoop ik dus ook dat dat rapport komende week... positief zal zijn, want dan ja, hebben we ja. tenminste onze eigen gas. Maar... Het is duidelijk. Jij zegt, <lacht> ga maar niet praten over politieke zaken. Nou, wel. Uh... Nee, niet nee. te veel. Misschien moet je wel... Uh, ja, moet je, ja, ik denk wel dat je het... In het gesprek gaande moet houden. Maar ja, ik ben het met je eens, het klinkt vaag. Maar... Dankjewel. Fleur Jurgens. Zangeres Lilian Viera, We hadden het zojuist over wat er de komende week allemaal te gebeuren staat. Ik hoef jou denk ik niet te vragen waar je naar uitkijkt. Dat zal wel de presentatie van je soloalbum zijn. Ja. Nou, ja, we zijn, uh, we zijn, we zijn bezig. Het komt volgende week. Volgende week komt het uit. En hoe, ja. hoe heet het album? Uh, Lilian Viera. Ja. Leuk ja. naam. En <laughs> nou ja, dan weet je meteen waar het over gaat. Jij was zelf jarenlang ook zangeres van een band. Zuko 103. Ja, zeker. En dan nu een... Uh... Oh, ja, Ari, je kent het? Ja, zeker. Ja, ja. Oh ja, altijd ja. leuk. Ja. Ja. Nou, dat nu dan een eigen, een eigen solo-oom. En dat oom van jou dat begint met een vrouwenstem. En dat is de stem van je moeder. Ja, dat is mijn moeder. Kun jij ja. uitleggen waarom? Nou ja, um, op een gegeven moment, halverwege het maken van de, van, de, van, de, van de cd... realiseerde ik me dat ik meer dan, uh, de, meer dan de helft van mijn leven hier woon. En toen dacht ik, nou laat ik een beetje Brazilië erin zetten. En uh, weer beter dan mijn moeder. Ja, vandaar. En, en... en einde met de zegen van mijn vader. Ze zijn heel traditioneel. Zo. Het eindigt, de CD, eindigt met, de, met de zegen van jouw vader? Ja, de cd eindigt met de zegen van mijn vader. Ik, ik hoor bijna in jouw stem ook een beetje nog de liefde... voor, voor vader, moeder, voor Brazilië. Waarom ben je eigenlijk naar Nederland gekomen? Ja, ook voor de liefde. Ik ook voor nog, de liefde? Ja, ja, liefde overal. Je ja. vond een leuke Nederlandse man. Een hele leuke Nederlandse man. <laughs> en dat was het waard om Brazilië voor, voor achter te laten. Ja. Uh, je gaat nu een, een, een kort liedje voor ons zingen, een minuutje, uh, ja. genaamd... Ja, zeg maar of ik het goed Fietserie. zeg. Fietserieën. Fietseria. Ja. Wat, wat betekent dat? Nou, dat is een. Een, een vriend van mij heeft een, een, fiets, een, een fiets gebouwd met een, met een Pizza Oven. En met deze fiets heeft hij het land gekruist, over troost gesproken, om contacten met de mensen te hebben. En daarvoor heb ik voor de documentaire heb ik het een nummer geschreven. Hij samen met iets... Kees Blond. Hij bakte pizza's achter op zijn eigen fiets. Ja, met een, ja, een, een fietsen erover daarnaast. Aan, aan de fiets gebouwd. Okay. Heel en, mooi documentaire. En, en daar heb jij een nummer over geschreven? Of dat, of dat bestond al? Ik heb de nummer daarvoor geschreven. Samen met een vriend van mij. Fiets Seriano, Lilian Villara. In een minuut. Ga je gang. I Gira, mundo, no giro, no pedalo. trocando mundo, temperos, gostos raros. Me leva, mundo, me troca, mundo. O trigo, azeite, sal. Para me olhar, me troca com a sua história, contar ligeiro dos seus temperos. Só alecrim mundo sorri pra mim mundo sorri pra mim me leva ao mundo que eu te levo comigo guarda meu do En dus zij keek echt naar de klok om te Precies. kijken of die minuut... En dan extra lange noten erbij. Een extra lange noten om de minuut vol te maken. Heel knap. Kun je in zijn algemeenheid zeggen, naast dan dit liedje fietserie via jouw inspiratiebron... is dat dan ook bijvoorbeeld je vader of je moeder? Voor jouw muziek? Sorry... Jouw inspiratiebron? Uh, ik ben opgegroeid in een muzikale familie. Dus iedereen was uh, zelf didact. En elke zondag was er altijd een grote feest en uh, heel veel muziek erbij. Dus daar ben, daar ben ik opgegroeid. En daar hou je ook je inspiratie van? Dan. Zeker weten, ja. Zometeen na half zeven horen we nog meer van jou. Dit is de dag. Met Renze Klauwen. Dit was de dag waarop de inwoners van Israël afscheid konden nemen... van oud-premier Ariel Sharon, die zaterdag overleed. Duizenden inwoners uit bij het parlementsgebouw hun respect. Dit was ook de dag dat inwoners van het Brabantse Zevenbergen... meezochten naar de vermiste Claudia Oskam. De politie vroeg via Twitter om tips over de verdwijning van de 37-jarige vrouw... van wie de ex-man inmiddels is gearresteerd. En dit was de dag waarop de nieuwe lokale partij Jij bent Deventer met een ambitieus plan komt. De partij wil de paus naar Deventer halen. Bedenker Marien van Schijndel is volgens RTVO zelf niet gelovig, maar denkt dat de paus Deventenaren die in armoede leven kan inspireren om hun lot in eigen handen te nemen. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel presentator Arie Boomsma... over de maand van de spiritualiteit, schrijfster Fleur Jurgens... die haar commentaar gaf op Sochi, religiewetenschapper Ernst van de Hemel... over antisemitisme, en Lilian Vieira speelt zo meteen live... nog een nummer van haar nieuwe album. Elke zondag beklimt een icon-collega een flat, toren of andere hoogte... met een taalkunstenaar. Vandaag dichter, recensent en klassicus Piet Gerbrandi... op de top van de Jacobskerk in zijn eigen Achterhoekse woonplaats Winterswijk wind gaat aardig tekeer. Zo, dit is het. Als je heel in de verte kijkt, dan zie je een paar windmolens staan. Ik vind het bijna mythische voorwerpen. Ja, daar zie je ze ook, zie je wel. Dat is volgens mij een poging om contact met ja, het hogere te bereiken. En dat is de associatie die ik altijd heb bij die windmolens, omdat ze... Aan de ene kant proberen ze door die draaiende armen... als het ware contact te maken met de adem van het universum, zal ik dat maar noemen. En aan de andere kant, ze staan ook stevig verankerd. Ze, ze, ze vliegen niet weg, ze blijven staan. In het windpark duizend masten, maaiend elk zijn drietal armen... zwemmen zij niet van hun plaats. Hun wortels in golvend gras hun hemelvaart gestremd in waaien. Hoe groen is de stroom van je eilpost? Hoe duurzaam de kus van je purper beschilderde steenblik? Welk is het uren van je eventuele komst? In het land staat een werk, formidabel, ik heb het geschapen. Ik vormde het niet naar een beeld, maar je zult het herkennen. Het zij voor mos en wind een onderkomen. Ik bid je... Vlecht je een hangplek onder mijn dakrand. Bevestig het bed van je veerkracht aan mijn gebinten. Mijn opvlucht zij een wenteling van drie maal duizend voeten in je aarde. Ik werd meteen getroffen door de monumentaliteit van die, van die windmolens. En tegelijkertijd is het natuurlijk toch ook weer een soort liefdesgedicht. Zoals bijna allemaal gedichten. Maar volgens mij liggen liefde en... Laten we maar zeggen, het mystieke domein heel dicht bij elkaar. Uh, zoals je het gevoel kunt hebben dat je samen wil vallen met een ander iemand. Kun je ook het gevoel hebben dat je bijna samenvalt met een landschap. Waar je gewoon voelt, dit is een heilige plek. Dit is een plek waar die een magie heeft die andere plekken niet hebben. Die, die, soms heb je even het gevoel, nu ben ik er bijna. Nu ben ik bijna één met waar ik me bevind. Dat was uh, Piet Gerbrandy. Arie Boomsma, je zat heel geboeid te luisteren. Ja, ik vind dat hij zo mooi dicht. Hij schrijft ook heel mooi over poëzie. Maar, um, en dit is ook gewoon weer een goed idee... om natuurlijk zo die hoogte in te gaan en dan daarvoor te lezen. Dat geeft iets zo'n andere lading meteen. Heerlijk. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja? ja. Een soort helikopterview of zo? Hoe moet ja. ik dat, ja, hoe moet en dan ik dat zijn taal is ook prachtig natuurlijk. Er zit zoveel ritme in en zulke sterke beelden. Ja. Geniet hoor. Hou oh, je Het is uh, de, de maand van de spiritualiteit... en de aftrap daarvan vond vrijdag plaats met de presentatie van het essay Troost. Dat heb jij, uh, Arie Boomsma, speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Ja. Als jij nou een eigen Arie Boomsma-woordenboek had... wat zou er dan als uitleg staan bij het woord troost? Pff, het zijn twee dingen waar, waar ik een eigen Arie Boomsma-woordenboek heb. Stel je voor. <laughs> maar dan zou het toch bij troost staan... dat het misschien wel vooral om het erkennen van pijn en verdriet gaat eerst. Ja? En, uh, ja? Want vandalen zich bemoedigen, bemoedigen bij verdriet. Ja, bemoedigen en verzachten. Bemoedigen bij verdriet en verzachten van pijn. Volgens mij is dat de officiële definitie. Die klopt natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het nu, in onze tijd is natuurlijk alles maakbaar. En je moet gelukkig zijn. En als je dat niet bent, dan is er iets mis. Maar klinkt bemoedigen dan al iets te sturend richting positief? Misschien, alleen daarom is erkennen voor mij zo belangrijk... dat je bij een ander het verdriet erkent... en dus niet meteen het opgaat proberen te lossen. En dat is bij jezelf ook, bij mijzelf in ieder geval wel. Ja, ben jij iemand die liever troost geeft dan iemand anders... of die liever troost ontvangt? Liever weet ik niet, maar ik vind het wel minder moeilijk... om een ander te troosten. Uh, ik vind het heel moeilijk om mezelf kwetsbaar op te stellen... en, en uh, getroost te worden, want dan moet je natuurlijk eerst zeggen... er is iets met me, ik heb pijn, ik heb verdriet... Kun jij me troosten? Dat is zo'n kwetsbare benadering. Dat vind ik heel moeilijk om te doen. Ja, ik vond het zelf. Het is een boekje van een bladzijde of 50. Ik heb het gelezen van het weekend en ik vond het heel mooi. Want ja, kijk, ik, ik kwam zelf een jaar of vijf geleden bij de EO. Toen ging jij ongeveer net weg. En toen was je was een beetje. Je was een soort perfecte man. Werd je ook vaak omstreven. Een soort nou. on, onschendbaar. Ja, naar buiten toe, hè? want dat, dat was je natuurlijk niet. Maar dat zagen mensen van je. En eigenlijk voor het eerst had ik hier in het boekje het idee van Ari wordt kwetsbaar. Klopt dat? Nou, zeker niet voor het eerst, hoop ik. Voor het eerst naar de buitenwereld? Uh, nou, volgens mij schrijf ik altijd wel heel persoonlijk. Alleen, uh, misschien is dit ook wel gewoon het eerste wat je van me gelezen hebt. <laughs> dat zou natuurlijk Nee, nee, nee, maar ik, ik, ik begrijp natuurlijk wel wat je bedoelt. Omdat uh, mijn programma's gaan over anderen en ik mag daar een rol in spelen... die, uh, nou ja, die, die niet mijn eigen kwetsbaarheid vaak toont. Ja. En, um, Misschien is dat ook met, met uiterlijk en de dingen die ik doe... maar ik vind het, voor schrijven vind ik het heel belangrijk... om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Want alleen dan geef je anderen de kans om ermee te kunnen identificeren. Dus. Ik zal een voorbeeld pakken. Ik las op, eh, volgens mij pagina 12 was het... dat Arie Boomsma, de man die, die, het vaak, wel, die vaak anderen helpt... Die, die sterk in zijn schoenen staat, voor mijn idee... dat hij eh, zichzelf in de vingers sneed... om eh, wat troost en aandacht te ontvangen... op het moment dat, die, dat, dat zijn thuis, waar hij dat normaal kreeg, heel ver weg was. Ja. Ik schrok daar wel van. Toen woonde ik in Amerika, was ik wat jonger... en toen was er iets gebeurd in Nederland... waar ik me ook een beetje voor schaamde met mijn familie... en een broer die ontspoord was. En eh, ik voelde me machteloos... en ik durfde ook niet aan de conservatieve Amerikanen te vertellen... wat er nou gebeurd was allemaal. En, maar ik had wel heel erg behoefte aan een soort medelijden... alsof mij iets was aangedaan. En toen, nou, ik was in een vechtpartij beland... Eh, niks aan de hand verder. Toen ging ik thuis en toen keek ik naar mijn knokkels... en die waren rood. En toen heb ik inderdaad met een mes in mijn knokkels gesneden. Toen ik op school kwam in het college zeiden, zeiden mensen... hé, hey, gaat het wel? Uh, kunnen we je helpen? Is er iets? Heb je pijn? Allemaal vragen die ik eigenlijk wilde horen om een andere reden. Ja. En, en dat was voor mij een van de momenten waarop, waarop ik achteraf natuurlijk heb ingezien... dat uh, die aandacht van derden, dat dat, dat dat zo belangrijk is bij troost. Dat je, maar ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk wel de echte reden aanvoeren. En toch werkte ook dit. Het werkt, want je kreeg de aandacht en meelijden. Maar is, is het een goede manier... Dat lijkt me niet. Nee, nee, nee, nee. Het is gewoon automutilatie eigenlijk, hè? Dus een klein ja. stukje zelfverminking. Ja, Ik denk nou wel, als ik jongeren spreek in programma's die, die dat doen... Dan, dan gaat het soms ook om juist iets niet te voelen. Um, en ik wilde het wel voelen. Ik wilde pijn voelen... en ik wilde de, de aandacht krijgen van anderen die mij vanuit medelijden benaderden. Dat, uh, in plaats van dat ik gewoon zei, jongens, dit is gebeurd, het doet me verdriet. Uh, dat durfde ik niet, dat kon ik niet. En toen uh, deed ik het op deze manier... Hoe spannend is dat om dat in een boekje te beschrijven? Als ik, als ik het zelf meegemaakt heb... zou dat best wel een drempel zijn... om dat zomaar naar iedereen die het wil lezen te vertellen. Ja... Nou, ik denk daar als ik schrijf nooit zo over na... en dan als het klaar is, dan denk ik wel eens oei. Ik schrijf over uh, mijn beste vriend die alcoholist is. Ik schrijf over een vriend die ik jong verloren ben. Ik schrijf over dat ik niet helemaal goed begrijp hoe dat nou zit... met troost vinden in geloof, in mijn eigen geloof. Ik ja. schrijf over hele persoonlijke dingen. Als het dan allemaal zo achter elkaar staat, dan denk ik wel eens... oei, dit komt straks uit en dan gaan allemaal mensen dit lezen... Maar Tijdens het schrijfproces probeer ik me daar niet uh, door te laten weerhouden. En, en nu dat het uit is, merk ik, ja, het is er en het is waar. En laten we daarover praten, want dit is voor mij troost. En ik hoop dat anderen zich ermee kunnen identificeren. Maar wat is eigenlijk uh, de Ver... spiritualiteit uh, achter troost? Want in hoeverre, wat is bijvoorbeeld het verschil tussen troost en afleiding? Nou, niet veel. Ik vind, ik heb, uh, in het boekje beschrijf ik een paar dingen. De, de troost die je vindt bij, vindt bij mensen de troost die je kan vinden in de natuur, in de kunst mm -hmm. ja. en in geloof. En in de kunst denk ik dat grotendeels afleiding... Uh, ja, precies, uh, want daar denk plan. ik dus ook aan als ik aan troost denk. Ja. Ja. Mooie ja. muziek. Ja. Of, uh, en soms ook ja. hele droevige muziek. Ik, ik heb wel eens ja. in, een, in, een, in, een, uh, in een lobby van een hotel gezeten... met een stel muzikanten en, en uh, die speelden eerst Ramse Chaffee... en iedereen zong mee en we dronken en we waren vrolijk. En ineens pakt het meisje de cello en die begint die hele zware tonen van Schindler's List te spelen... van John Williams. En mensen ontroerden ter plekke. Die begonnen te huilen, kregen ook een brok in mijn keel. Dus de muziek kan je soms ook... Juist een beetje meesleuren naar een emotie die je ergens natuurlijk wel gewoon hebt. Een, een droevenis. of dat, dat is een hele mooie functie. Dat, en dat is misschien nog wel meer dan afleiden. Dat ze bijna er naartoe ja. dragen. En je gebruikt ja. het allebei. Aan en de ene kant het, het soort van identificatie met iets in de kunst of muziek. Ter soort van ja gezelschap in je eigen misère. Of het ook ja. misschien wel relativeren. Want die heeft het nog veel erger. Ja. En de andere kant iets heel moois tegenover je eigen... Ongeluk zetten. Ja, ik vind schoonheid tegenover een mineur heel mooi werken. Ik ga heel graag, als ik uh, even uh, niet zo blij ben, uh, naar het museum. En dan ga ik, merk ik dat ik het liefst ook de, de dingen bekijk die veel kleur hebben. Um, de, de impressionisten of de, of de expressionisten. Weet je, de, gewoon de dingen die... Ja, dat, dat, dat raakt me dan, uh, dat extra, maar dat leidt ook gewoon heel erg af. Leidt het is je af raam? of trek je eraan op? Nee, dat lukt me nooit zo goed. Het is voor mij... Kijk, ik vind dat troost... Um, is trouwens iets heel anders dan verwerking. En daarom is afleiding ook zo belangrijk erin, denk ik. Maar het gaat natuurlijk wel altijd in facetten. En ik ben aanvankelijk het liefst alleen. Als ik, als, als ik ergens over na wil denken. Over verdriet of pijn. Ja. Daarna komt er ook een fase... Dat je juist met mensen wil praten erover. Alleen, um, het, nee, het trekt me er niet uit. Het is, ik moet echt even zwelgen in mineur voordat, uh, voordat ik eruit kan. Heeft tijd nodig. Jij ja, zei ja. vrijdag zei in Knevel van de Brink zei dat je gedurende je leven beter bent kunnen gaan troosten. Ja. Waaruit meet je af in hoeverre je goed kunt troosten? Nou, omdat ik altijd heb gemerkt dat het mij goed lukte bij mensen die ik niet zo heel goed ken. Maar zodra mensen dichtbij staan, echt dierbaar zijn familie, vrienden, een relatie dan was ik eigenlijk altijd en ben ik eerlijk gezegd nog steeds wel een beetje geneigd het op te willen lossen. Dan ja. wil ik het verdriet weghalen en helpen. En ja. terwijl daarmee zeg ik eigenlijk, dit, dit hoeft dus niet te zijn, kom maar... Ik geef die, die ander daardoor heel weinig ruimte... om dat verdriet die plaats te geven. En, um, dus ik ben er wel beter in geworden... dat ik iets meer nu gewoon vragen stel... maar waarom ben je verdrietig? Maar of weet je ook of dat altijd ja. beter is? Want je schrijft bijvoorbeeld over jouw beste vriend... die dan die alcoholproblemen heeft... en op een ja. gegeven moment in de schulden zit... en jij probeert altijd maar op te lossen... en een leugje te verzinnen als die ergens afwezig is... Ja. en te zeggen, het komt wel goed, ik weet niet... en dan denk je achteraf, ja, dat was dus niet hoe ik had moeten troosten... terwijl hij dan een keer in de sauna wel tegen jou zegt... Nou, dat, dat helpt mij, die aandacht. Dat is ja. ook jouw manier. Ja. Dus kun je dan zeggen dat het niet een goede manier was als het hem geholpen heeft? Nee, het heeft natuurlijk. Alleen, uh, ik, ik voel daarin mijn eigen onvermogen. Dus ik voel dat het voor mij moeilijk is te vragen naar de pijn van iemand waar ik van hou. Want dat en... is beter nog. Nou, dat zou op een bepaald moment... Hè, je wil met, misschien niet meteen aan het begin al die vragen hebben. Dan wil je gewoon samen zwijgen en, en misschien een goede knuffel geven. Of, of, of, of alleen maar zitten vissen of wat dan ook. Maar ja. er komt een moment dat je wel, wel vragen wil stellen... over wat er met die ander gebeurt. En, en, en daarmee ga je eigenlijk tegen onze tijd in... dat alles altijd maar wel. Niet alles is leuk, niet alles is gelukkig. En, uh, dus die vragen stellen, dat is heel belangrijk. Maar ik, ik durf dat... Vaak niet omdat ik bang ben voor de confrontatie met pijn van mensen waar ik van hou. Het zit ook heel, heel diep, denk ik, hè, in, in onze tijd... dat het, het toegeven van mislukking een soort van contra-intuïtief is. Dat ja. is van hemel, ja. Je had laatst ook het project met, met Stapel, die, die frauderende wetenschapper... waarin dan een preek van de loser ging, die, ging die houden. En ik vond het heel mooi omdat er een, een soort, bijna een soort van agressie op kan komen... bij mensen als ze zich kwetsbaar op, uh, opstellen. Of een plaatsvervangende schaamte... Of het, en, en ik denk dat troost zo'n mooi concept is. Omdat je het eerst moet toegeven. Voordat je er iets aan kan doen. Ja. Ja. ja, troost is denk ik ook voor een heel groot deel erkenning. Tenminste, ik merk het bij mijn kinderen ook. Dat, dat het heel goed helpt uh, om gewoon te zeggen... Jij bent verdrietig. Je, ik zie dat je verdrietig bent. En dat... En, dat, dat lucht dan al zo op. Ja, ja liever. Vieira is, is troost iets wat wereldwijd een beetje hetzelfde is. Werkt dat in Brazilië ook zo? Dat je gewoon even misschien wel armen van je moeder ja, nodig zeker, hebt? Ja, zeker, zeker. En uh, vooral in de muziek. Uh, heel vaak zijn, uh, zijn die meest verdrietige teksten uh, in de Brazili Braziliaanse muziek. En ze zitten op, altijd op een hele blije melodie. Dus uh, ja, ik heb honger en iedereen is dood. En, de, de en, dan komt, en daarom zing ik deze melodie. La la la la. La, la, la, la. Dus uh, het is alsof, alsof je denkt, nou, laten we nu vieren. Want erger dan dat kan het niet worden. Ja. Mooi. Die tegenstelling dan, zit verwerkt ja, in, in, in zo'n lied. Absoluut. Oh, ja. het en heel ook, vaak. ook de catharsis daarin, dat je eigenlijk door het nou ja, dat je dus uh, vroeger, dat je, in, de, in de oude Griekse tragedies... dan was er altijd iemand die door een louteringsproces ging, een soort lijden. En doordat je daarnaar kijkt of doordat je erover leest... ga je eigenlijk mee op die tocht door het lijden. En dat kan heel erg, net als ja. dit, dat die ja. teksten zijn hard. Ik, ik, ja. ik, ik wil dood of ik heb honger of, of er is iemand dood. En maar, maar door daar doorheen te gaan, neem je toch ook je eigen emoties mee. En dat helpt troostend, ja. dat werkt troostend. Ja. Iets wat jij net in een boekje een tijdje voor je eit hebt geschoven... schrijf je ook zelf, is troost vinden uit het geloof. Dat vind je een moeilijk thema. Waarom is dat moeilijk? Nou, Omdat ik gewoon niet zo goed begrijp hoe het werkt. En um, dat probeer ik daarin te onderzoeken. omdat ik, ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen jong stierven... en dat dan hun omgeving soms zijn. ja, dit is de wil van God. Dan zeg ik, nee, dat geloof ik gewoon niet. Dat, dat is niet zo. Of dan, dan putten ze daar steun uit. Of iemand die zegt, ja, maar hij gaat nu naar een betere plek... En ik snap wel dat dat troostend kan werken, maar ik, ik, ik, ik, uh, ik begreep gewoon niet zo goed hoe dat werkte. En ik kwam tot de conclusie al schrijvend dat voor mij dat geloof heel erg is wat ik als kind bij mijn ouders had. Dat waren namelijk mensen die het overzicht nog wel hadden, die mij konden beschermen. Die uh, de dingen wisten, die de pijn konden wegnemen. En, en dat zoek ik nu uh, eigenlijk weer, maar dan bij God. En daar put ik wel troost uit, maar het staat ook op een spanning met de behoefte aan ontwikkeling. Ik wil eigenlijk ik wil groeien als, als intellectueel, als mens. Ik wil lezen. Ik wil... En, en dan lijkt het een beetje tegenstrijdig dat je als een kind gelooft. Maar kan dat ja, maar... niet juist ook iets heel, heel constant zijn? Van dat je, die, je zei zelf in het begin, troost is erkenning. Je zegt zelf wel in je boekje, ik bid. Ik zeg waar ik dankbaar voor ben, maar ook waar ik me zorgen om maak. Waar ik verdrietig om ben. Ja. Als je het gevoel hebt dat God dan luistert. Ik weet niet of je dat gevoel hebt. Ja, ja heb ik zeker. En dan da kan dat toch wel troost in zich hebben? Dat, dat heeft het ook. Dat heeft het voor mij ook echt. En de rituelen van, van een religie hebben dat ook. Het begraven van iemand, aarde over een kist, afscheid nemen, bidden. Dat zijn allemaal dingen die inderdaad troost bieden, maar. Kijk, bij sommige dingen is het heel goed uit te leggen... waarom iets troost geeft. Waarom mooie muziek je blij kan maken. Waarom sombere muziekjes somber kan maken. Maar, maar bij geloof vind ik het heel moeilijk uit te leggen. Dus ik probeer dat als schrijvende... En, en die conclusie, die, ja, daar was ik een beetje bang voor, dat, dat kinderlijke. Terwijl ik ook vind dat je, wat, er is bijna niets mooier dan als een kind naar de wereld kijken. Dat je alles voor het eerst ziet. En, en als een kind geloven misschien ja, maar, ja. maar zegt. Ja. God, Kort nog even Fleur, ja. ja, sorry, zegt God dan ook iets terug? Want dat is natuurlijk. De, de, die Dan. vraag stellen allemaal. Ik heb niet zo heel veel gelovige vrienden. Oh. <laughs> en die, stellen, die zeggen eigenlijk Alle altijd drie. dit. Oh, en pardon. die zeggen altijd: ja. praat God, God wel, uh, wel terug. En ja. ik, dat, dat, dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Okay. Tenminste, niet in woorden. Ik hoef geen dialoog op die manier, maar het feit dat ik het ergens aan iemands voeten kan leggen en het gevoel heb dat er een un-begeleiding is, dat vind ik een hele rustgevende gedachte. Arie, was ooit uh, de bedenker van uh, het fenomeen dichter bij de dag. Dat is een soort dagelijkse dichtrubriek van dit ja, programma. leuk dat dat er nog is. En daarom uh, doet het mij extra plezier om uh, jou te mogen vertellen dat Vrouwkje van de, van de Ploeg speciaal Luik, voor Fraukje. jou het volgende gedicht heeft geschreven. Alles wat hij samenbrengt gaat de verbinding aan met elkaar. Mensen in gesprekken. Gedichten in een bundel. Hij is een bruggebouwer. Voelt zich liever ongemakkelijk op een plek... die hem onbekend is dan tussen gelijkgestemden. Want iets kan pas bewegen als er wrijving is. Zonder weerstand, geen vooruitgang. Hij zoekt naar authenticiteit. Zijn eigen kracht in spieren, een lichaam, natuur, beweging. De troost van een boom in een bos... Die er al stond voordat je kwam. De wind door zijn takken laat waaien als je weer weg bent. Onthoud het in het leven op Shuffelstand in de stad. Deel en concentreer je op een ander. Wees goed in wie je bent. Leuk, vrouwtje. Ja? Ja, ja, wees die goed. is echt al van het begin af aan bij je ook. Bij die rubriek. Ja. Kun jij daar iets mee? Wees goed in wie je bent. Is dat een recept voor jou misschien voor lichter leven? Ik weet niet of het een recept is voor lichter leven. Maar ja, dit moet je natuurlijk allereerst goed weten wie je bent. En daar, ik weet niet of je daar goed in kan, kan raken. Er zit ook een soort berusting in. Je hoeft ja. alleen maar te zijn wie je bent. Maar berusting is iets angst en jagends. Ik <laughs> heb wel ontwikkeling. We ja, Ik vind het ook leuk om in beweging te blijven. Maar ik vind het wel mooi. En er staan mooie beelden. Dank, vrouwtje. Neem het mee. Wat gaat er de komende maand nog gebeuren in het, in het teken van die maand van spiritualiteit? Ben je nog ergens bij betrokken bijvoorbeeld? de komende Ja, week? ik ga ook nog naar een paar plekken. Uh, literaire festivals of avonden om, uh, om voor te lezen en te praten over troost. En, uh, en er gebeurt vanal in het boekje zou ik natuurlijk de hele maand te krijgen. Voor slechts 2,50 euro. Ah, moest ik erbij oh, zeggen. Ja, maar dat is niet veel. 2,50, ja. Maar nee, en, en natuurlijk de organisatie. De organiserende partijen, die doen heel veel verschillende dingen. Dus door het hele land. Zoek het op. Google, de maand van de spiritualiteit. En je komt van alles tegen. Dank, Arie Boomsa. We gaan opnieuw luisteren naar Lilian Vieira. Het nummer dat je nu gaat spelen heet Longe. Longe. Wat, wat betekent dat? Heel ver weg, waar ik van dan kom. En gaat het nummer daar ook over, over Brazilië? Ja, nou, het gaat over de manier waarop mijn omgeving, mijn uh, zaag. Ze hebben mij altijd heel raar gevonden. Ik had altijd rare haren, altijd rare kleding. Dus achteraf zeggen ze, ja, geen wonder dat je weg bent. Want eigenlijk hoorde je hier niet echt bij. Oh. Dus heb ik geen liefst over geschreven. Je, je zegt het lachen, maar dat lijkt me helemaal niet leuk om te horen. Nee, dat is helemaal niet leuk. Maar ja, dat is ook alweer zo, zo hoe ik naar mezelf keek in de tijd. Ik was inderdaad heel anders. Ik ja. deed niet hetzelfde kleding als iedereen. Ik wilde mijn haren niet, uh, niet, uh, niet anders gebruiken. Dus, uh, dus je hebt jezelf misschien... ik vind het best wel mooi. Heel mooi. Oké, okay. is het ook. Gewoon een lekkere krullenbol. Ja, Goed. toch? Of niet? Ja. Ja. Ja. Nou, ja. We gaan naar je luisteren. Lieve Vieren. Fiera. Ga je gang. Meu bem, eu vim de longe Sempre fui errante De uma terra distante de um sol de chumbrand, sempre assim, dizendo boa cota, tentando escrever uma nova história de repente assim, pelo mundo afora. Meu bem, eu vim de longe, sem saber pra onde ir. eu vim, eu vim de longe pra ter você aqui.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 Vai sempre assim, dizendo agora. Tentando escrever uma nova história. De repente, assim, pelo mundo afora. Vou te levar pra longe, meu sol deslumbrante. Eu vim, eu vim, vim de longe pra ter você aqui. Eu vim, eu vim de longe. Ter você aqui Vou te levar pra terra linda do Maracatu E te ganhar numa umbegada no lundo, No Lundu no Vamos comer pimenta e caruru e aracaju Porque meu bem não tem, não tem ninguém melhor que tu, que tu. Eu vim, eu vim de, de longe ter você aqui. Dalli Vicente, dalli Vicente. Eu vim, eu, eu, vi vi eu, vi, eu, eu vim de longe pra ter você aqui. Eu vim, eu, eu vim de longe. De Pra te você Hartstikke mooi. Het album van Lilian ja. Viera ligt inmiddels in de winkels. En volgende week zaterdag volgt een open presentatie in Rasa in Utrecht. Kaartjes te koop via Rasa.nl. Zeg ik goed, hè? Je staat helemaal goed. En daarna volgt een uitgebreide tour. Dankjewel, Lilian. Dank ja. je wel. Elke week kunt u van ons een filosofische bespiegeling verwachten over het nieuws. En in dat nieuws deze week veel vermeend antisemitisme. In Frankrijk moest de komiek Dieu Donne stoppen met optreden... vanwege zijn vermeende antisemitische grappen. Voetbalclub Vitesse kreeg veel kritiek... omdat ze een Joodse speler niet meenamen naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dan was er nog PGGM die haar banden met Israëlische banken doorsneed... vanwege het nederzettingenbeleid. Ernst van den Hemel, godsdienstwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Is antisemitisme weer helemaal terug? Nou... Ja. Ja, dat is een, die vraag is zo: het woord antisemitisme alleen al, het is zo'n gevoelig onderwerp. Het is zo'n uh, beladen, uh, beladen thema. Dat het heel vaak functioneert als een soort van einde van een discussie. Dus als het iets antisemitisch is, dan hoeven we het er niet meer eigenlijk over te hebben. Dan is het, dan is het, dan is het helemaal klaar. Maar dus is het, het is wel meer aanwezig dan, dan, dan een lange tijd geweest. Ja, dat vraag ik me af. Ik denk wel. Wat ik denk eigenlijk is dat er bijvoorbeeld, kijk, een, een, een investeringsmaatschappij die uh, of een pensioen uh, pensioenfonds die kiest om niet langer te investeren in bedrijven die meewerken. Aan projecten in de bezette gebieden. Dat is volgens mij geen antisemitisme. Dat is onderdeel van een, een ontwikkeling die je ziet. Dat mensen bewuster bezig zijn met wat hun geld doet. en wat voor effect dat heeft op de wereld. Dus dat vind ik geen antisemitisme. Nee. Maar je ziet wel in die, in dat, in, ja, bij die Dieu-Donné. Ja. dat er iets nieuws aan het ontstaan is. Het is goed dat je het zegt. laten we even luisteren naar wie die dieu eigenlijk een klein beetje is. Oh. Ik in Frankrijk over de antisemitische komiek, komiek Jeudonnais. Je Eerst mocht hij niet optreden, toen weer wel, nou weer niet. Jeudonnais is zeer omstreden vanwege zijn antisemitische grappen. Uh, hij heeft bijvoorbeeld een, een onderdeel van zijn show, dat zijn de Shoah-nana's. Maar Nana is ook moeder, dus het zijn gewoon twee, twee uh, moeders die dansen op de show. Geen show in maar wel heel veel aandacht voor hem natuurlijk. De aanhangers van de cabaretier hebben uit protest het Franse volkslied aan. Deze week begint de theatertour van de komiek. De burgemeester van Bordeaux heeft de show op 26 januari al verboden. Ja, en wat is dit voor man volgens jou? Is die antisemitisch? Is die rechts? Ja, dat is het, dat is het bizarre daaraan. Die, die, ik ken hem. Ik heb een tijdje in Parijs gewoond. En toen stond die Jordanet bekend als een, als een extreem linkse antiracist. Dus iemand die ook in de politiek zat. En die, moet je even die, laten bezinken? Nou ja, die, die in ieder geval eh, niks op had met, met alles wat, wat dan ook maar in de buurt kwam van discriminatie die dus ook bijvoorbeeld expliciet de strijd aan aangaan aan ging met het Front National. Dus echt een tegenstander van, van de racisten. jean Marie Le Pen. Ja, en diezelfde die Front National, daar werkt u nu mee samen. Jean-Marie Le Pen is de peetvader van een van zijn kinderen... En uh, deze man heeft zich begeven in, in, in kringen waarin het bonton is... om grappen te maken over de, over de holocaust. Is het dan gewoon een Franse draaikond? Eerst het een, dan het ander? Nee, ik denk dat er iets, iets, diepers, iets diepers aan de hand is. Uh, kijk, de, wat ook van belang is, is dat uh, Dieu Mbala en Balla, en Balla een, een, een, een achtergrond heeft in Cameroen. Het is een, een, een, een gekleurde Fransman. Uh, dus het, dat speelt eigenlijk allemaal mee dat volgens mij... Wat, waar, waar die man mee bezig is, Dieu is een soort van protestbeweging. Het is heel vreemd. Tegen het establishment, tegen het systeem... tegen de machthebbers die niet luisteren naar de, de wensen van de, van de jongeren in de banlieus... die niet luisteren naar de migranten. En op een of andere manier gebruikt hij het taboe van Frankrijk, het antisemitisme... om die gevoelens van, van, van, van onvrede een, een gestalte te krijgen. Er is toch een groot verschil tussen, tussen jodenhaat en elitehaat? Ja, absoluut, absoluut. Maar er is een. En een, een, een in Jeudonnees werk wordt dat expliciet gekoppeld. Dus bijvoorbeeld hij zegt, ik mag van de staat. De staat bepaalt wat, wat, wat wij mogen zeggen. Dus ik word, ik word. In mijn vrijheid van meningsuiting word ik, word ik beknot. Dus hij gebruikt van die argumenten van vrijheid van meningsuiting... antiracisme, uh, uh, anti-elite... waardoor hij een soort van uh, cultheld aan het worden is. Hij heeft ook een eigen gebaar, de, de quenelle. Ja, wat, ja. wat is dat precies? Ja, de quenelle het is, het is genaamd, genoemd naar een soort van pastijtje in, in de Franse cuisine. Het is, je doet het zo, je, je linkerhand op je schouder... en je rechterhand in een, in een hoek naar beneden. En die is pas echt bekend geworden toen de Franse voetballer Anelka... in Frankrijk na het scoren van een doelpunt dat, uh, dat gedaan heeft. En Toen zijn die beelden heel, uh, heel de wereld over gegaan... En men heeft het eigenlijk geassocieerd met een soort van omgekeerde Hitlergoed. En lijkt een beetje op met een, met een, een, een, een open soort van Hitlergoed... waarbij je, je arm in een bepaalde richting, een, een, richting beweegt. En is, is het bekend hoe Judon zelf bedoeld heeft, dat gebaar? Ja, hij zegt, over Anelka zegt hij bijvoorbeeld... wat je daar ziet is dat het een, een trotse zwarte is... die zich verzet tegen, de, tegen, de, tegen het systeem. Zo claimt hij die goed. Zo claimt hij, zo claimt hij die goed. En hij zegt, ja, uh, yeah, dat het Joodse, de Joodse lobby... want het is wel degelijk een complotdenker... hij is wel degelijk een agentie aan het antisemitisme... maar die zorgen ervoor dat wij met z'n allen... Dit soort Dingen niet mogen zeggen. Nee, tot, tot slot is, is met zo'n jeedel nee, die ook dat dan weer de antisemitisme verbindt met extreem rechts en misschien zelfs ook extreem links af en toe als het gaat om verzet tegen de elite, is het begrip antisemitisme dan niet ontzettend aan het uithollen... als we dat aan hem verbinden? Ja, precies. Dat, dat, dat is wat je hierbij ziet is dat er een soort van verwarring is. Is dit een antisemiet? En mensen hebben nog een beeld van een antisemiet in hun achterhoofd... als het een soort van blanke, kaalgeschoren man is... die met speldoeken op zijn span, spelfout op zijn spandoek een beetje... de superioriteit van het blanke ras probeert te verkondigen. Ofzo. Dat is het. Hier is iets heel anders aan de hand. Er is iets nieuws aan de hand. Het wordt gebruikt door, door, door ontevreden jongeren om in, in protest te komen. En men weet eigenlijk niet precies hoe men dit moet, moet, moet tegengaan. En nee. ik denk wel, één ding kan je wel zeggen... nu heeft de minister van Binnenlandse Zaken ervoor gezorgd... dat zijn show in doorspronkelijke vorm niet door kan gaan. Wordt een beetje aangepast, hè? Ja, hij gaat er nu in aangepaste vorm, gaat hij hem dan wel weer doen. Maar je ziet al wel dat censuur uh, als olie op het vuur van, uh, van deze onvrede is. Ben ik bang. Ja, misschien dus... wel zijn doel. Nou ja, dat, dat, dat, dat reële risico loop je. Ja. een heleboel mensen in West-Europa hebben dat. Hoe gaan we daarmee om? Met mensen ja. die provoceren, die shockeren? We moeten stoppen. Dankjewel, Ernst van de Hemel. En uh, dank ook aan de andere gasten van vandaag: Ari Boomsma, Fleur Jurgens en Lilian Viera. Zometeen kunt u luisteren naar Reporter Radio. En wij gaan eruit met uh, Diederik Smit's satirische kijk op het nieuws van de afgelopen week. Dit is de Week van Diederik.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 De kou in de Verenigde Staten wordt steeds extremer. De regering heeft inmiddels ook alle gebouwen opgeroepen om binnen te blijven. De FIFA heeft zich uitgesproken over de kwestie rond Vitesse-speler Dan Mori... die vanwege zijn Israëlische paspoort niet werd toegelaten tot de Verenigde Arabische Emiraten. FIFA-baas Seb Blatter vindt dat de Israëliër overal moet kunnen spelen. Hij wordt nu vaak opgesteld als verdediger... terwijl hij ook prima links op het middenveld uit de voeten kan, aldus Blatter. Dit was de Week van Diederik. Tot volgende week.